Wij komen zo gezegd uh, uit een volksbuurtje. En dan vragen ze, hoe komt het dat dat zo beroemd is dan? Ik zeg, nou, vanwege die hoeren, denk ik. En vroeger reed ik gewoon met de krapils her en der en. Gewoon, gewoon, gewoon. Er kan nog perfecter factor bier mag je sletchen. Ik wil pompen als de dieven, maar ik wil nog niet naar bedje. En ik pak die barkeeper en ze geeft me nog een puls. Ik ben een donkere man. Geef me die puls, ik ben een G, ik hou van die spot Het is plotseling opeens zo lekker, lekker, lekker Morgen geen kater, maar word wakker met een pussyketje. Hey, geef de geheime me poezes terug! Ben nog niet naar Toch zo gekund, hè? Ik zie vrouwen komen en gaan Ik ben al jaren op zoek naar een baan Je hebt nog nooit gewerkt hè? Nee eigenlijk niet nee, nou je het zegt hè? Kijk ik slaap zo'n nerender Het kan me niet verschelen, lekker hè? Kratje pils, lekker los Gek gestopt, tot en kotsman. man Kijk maar slaan, kijk maar staan Stop. Kijk maar super voor het raam wow. Vrouwen erbij, nog een biertje Nog een grietje, eh. ik vat er bij de tien wow. man. Dat is genietend de Op de bank na de tyfus Over een vijf of tien minuten ga ik liggen slapen Ja, gaat toch jij maar slapen? Ja, ga toch jij maar slapen? Ja, ja Donald, ben Bertje, Bertje Donald, Nina, je, Eric Kom dan maar een vlokker op de Donald, Nina, je, Eric Hey, doe ze hebben normaal, mam Hey, doe ze normaal, mam Hey, doe ze normaal, mam Dat toch zo gegund, hè Hey, hey Doe ze even normaal man, hey hey, doe ze even normaal man. Hey hey, ik ben normaal man, hey hey, doe ze even normaal man. Dag, toch zo hè. Dag, dag, dag, toch zo gegente. Dag, dag, dag, toch zo gegente. Dag, dag, toch zo gegente. Dag, dag, toch zo gegente. Nou um, vroeger, op het woonwagenkamp, waar ik ben opgegroeid eigenlijk, daar dan zaten we nog even na, nou, weet je wel, met een barbecue of zo. En dan heb je altijd mensen die gingen zeiken. Dan, dan zeg ik van. stop ze in een bejaardetust, een rust, weet je wel. Nou, ik denk dat ik hier maar eens een eind aan ga breien, want ik sta al een tijd buiten. En als ik een tijd buiten sta, dan vragen mensen: zwaar werk? Nou, best zwaar werk, ja. Ja, dat is best zwaar werk. Ha, verdomme man. Onze studio, ons territorium, hè. Heb het goed om niet, jongens? Ja. 60 uh, opnames, 70 bekend! Ha!